Een hoop jaar mee, gral, maar hij kan het nog steeds en hoe ook. En dit ook dan. We Gaan een stempeltje van The Rhythm of the Night. Ja, goed hoor. Vetterlegraal edit bij Slim. Het is vrijdagochtend. Overal Nederland is het inmiddels licht geworden. Ah, je mag nog één keer gaven, oké? Nog één keer gaven, ja precies. Goedemorgen. van het weekend, je bent erbij, de Slammix Marathon. Een uur lang die grote Fedele Graal hierbij, Slammix. op we staan zeker op de vrijdag. Veel audioberichten komen er binnen. Ik kan het niet eens allemaal uitzenden, dat is zondag. We doen het Thomas. Ja. Doe met Davy en Mr. Dadido! Yes, let's go! Make it grand. Make it <laughs> verder. Ja. Make it verder, Le Grand. Niet balen, maar stralen. groep op, gas op die banaan. Gaan lekker, man! Alle clichés in één audio-appje. Even kijken wat Harjo stuurde. Hey, Thomas!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 En dan loont het bijna om binnen door even te rijden. Flitser staan er ook, A10 de Nieuwmeer richting de Koen Tunnel bij 29.1 of bij 32.2. En de A28 veen richting Assen, 161.9. Tavares waren ze. En voor de rest wordt het vandaag eh, droger, ja.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 Matje! Maat, hey. goedemorgen. Goeiemorgen! Strijders! Goeiemorgen! Elisa! Hey bedankt voor de uit de hand gelopen deed vannacht! En <laughs> goed morning! Mix, Max, maar red! Hey.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 Met alle info over ufo's en uh, buitenaardse leven. Ja. Zodat we even een dag niet praten over Jeffrey Epstein natuurlijk. Nee, ik snap het wel. Lijpe Trump. Ja. Slim van hem, dat wel. Ja. Kan veel over hem zeggen, maar hij is wel vernuftig. Halve oorlog nog even met uh, Iran beginnen. Lekker wat. Knallend het weekend in. Dit is Verder de Grand. Move your soul It's time to get busy, baby So I can lose control niet normaal. Deze Fantastisch. Het is... Ik zei het eerder al, hij gaat al jaren mee, maar het blijft gewoon altijd goed weer. Altijd goed. Zo goed dat je hem vandaag twee keer uh, hoort, hè, die slamming. Twee, twee keer! Ja, hij had in één uur niet genoeg vanavond. Ik kreeg hij een extra uurtje, dus dat is toch lekker. Het lief zo zijn we eigenlijk zo ook. Zijn we, ja, wij gunnen een podium aan de mensen ja. die daar uh, recht op hebben. Nou, en dat mag allemaal wat kosten trouwens ook, want ze hebben jou ook weer ingehuurd. Ik Dat heb een dagje, dagje vrij gehad na mijn streak van twaalf en... Twaalf uh, uitzendingen ja. op de rij gemaakt met invallen en zo. Ja, het was gisteren een dagje vrij, maar op een gegeven moment ga je tegen Boma aan praten, weet je wel. Dus mag, dus mag, mag ik morgen gewoon weer in die mixmarathon en... Uh, ja. Zit je bij het uh, pakken van een uh, pak Brinta toch weer het weerbericht voor te lezen Ja, ik dacht, nou, we hebben er ook niet gelukkig van, dus ik mag ja. lekker weer hier zitten. Fijn. Nou, lekker, lekker praten en zometeen ja. Sametje Veld fel, fel, Radio. Lekker! Woe. Mix marathon elke vrijdag 24 uur in de Mix